Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zitten steeds meer huisartsen thuis. Ruim driekwart kwart van de huisartsenpraktijken zegt dat er afgelopen week personeel heeft afgebeld. We hebben dat nog niet zo hoog gezien. En, uh, dus driekwart kwart en dan heb je het in die praktijk over gemiddeld 20% uitval van medewerkers en of huisartsen. Dus dat is echt... Uh... Enorm. Er zijn een paar redenen voor al die ziekmeldingen. Het is deels corona en deels zie je gewoon wat je in de hele zorg ziet, dat het ziekteverzuim gewoon hoger is. Omdat ja, er natuurlijk al lange tijd een enorme druk staat op, uh, op de zorgmedewerkers, op de huisartsen, op het ondersteunend personeel. Huisartsen zeggen dat patiënten er ook iets van kunnen merken. De wachttijd aan de telefoon is lang en sommige afspraken moeten worden doorgeschoven. Moet je je straks na elk buitenlandstripje laten testen? Het RIVM adviseert om een verplichte coronatest in te voeren... voor alle reizigers die terugkomen uit het buitenland... vanwege de nieuwe omicron variant Of de verplichte test er al komt, is nog de vraag. Demissionair minister De Jonge wil eerst overleggen... met zijn Europese collega's. Het is nog de vraag of we met kerst weer aan een afhaalmaaltijd zitten. Restaurants, leveranciers en personeel vinden het vervelend... dat nog niet duidelijk is hoe de periode rond Kerst en Oud-Nieuw... eruit komt te zien, terwijl die planning nu moet beginnen. Veel horecaplekken hebben vanwege de avond lockdown ook alweer een afhaalloketje neergezet. En onze luchtmacht heeft deze week een vliegmissie afgebroken vanwege kerstverlichting. Straaljagerpiloten vlogen laag over Friesland toen ze dachten dat ze werden beschenen door een laser. Defensie vertelt wat er gebeurde. Omdat het ook donker is en we zijn aan het voorbereiden op een missie naar Mali gebruiken de vliegers ook nachtzichtapparatuur. En daarmee wordt de verlichting heel erg versterkt. Dus die laserlampjes die kwamen best wel hard bij de vliegers binnen. Toen ze gingen kijken waar het licht vandaan kwam... belanden ze in een tuin vol kerstverlichting in Drachten in Friesland. Een van de rode kerstlaserlampjes stond iets te hoog gericht en scheen de lucht in. Het weer, het waait en het regent. Maar vanmiddag is er ook wat meer ruimte voor de zon. Het is een graad of negen. Morgen regent het ook en is het nog maar vijf graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 is met Heaven Back in the Water en ik ga door met Eros Ramazzotti Cosa della vita yeah. Sono in situazioni quei momenti Stak hier in het ogen. Dakker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 All the time that we spent could die. I wanna feel it again. All the love we felt then. Confinati di cuore solo. Kyo nyo sta. Dietro is de degli De leogonniswon. Sto pensando per. Oh yeah. Sto pensando. A noi.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 Met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte. En ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn. Dan slaakte ze een beetje En met haar hoofd een beetje schuin omhoog. Zong zij haar liedje: Voor hem. Voor hem. Hé, hey, boerenkenau.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 Zo'n lag al op één oor en met een andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn meid voor de kat zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten trein om de store boerenknul met zijn heel te geheten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met roe ogen een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter uit slaapkamer gordijn Dan slaakte ze dus een pettiepe zucht En met haar hoofd een beetje schuin omhoog Zong ze haar liedje Voor hem, voor hem Hey boerenkunul Boerenboerenboerenkunul boere, Boerenkunul, ik ben kapot van jou Hey boerenbrok Boerenboerenboerenbrok boere, Kijk eens naar mijn oom, ik val op jou Neem me dan, neem me dan, neem me dan Mee in de groene vijf. Maak me, maak me, maak me. Maak me een beetje blij. Doe het dan, doe het aan. kanal. Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierf de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwole zondagmiddag,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 Recht voor z'n ramp. Hey, boerenkunul. Boeren, boeren, boeren, boeren kanul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok. Boeren, boeren, boeren, boeren Kijk eens naar om, ik val op jou. Neem maar dan, neem maar dan, neem maar dan. Mee in de groene weg. De wilde stadse meid, de tamme boerenzoon op de platte bek. En ze zei: Hé, hey, boerenkennul, boerenboerenboerenboerenkennul. Boerenkennul, ik ben kapot van jou. Hé, hey, boerenbrok, boerenboerenboerenbrok. Boeren, Kijk eens naar me om, ik val op jou. Neem maar dan, nem maar dan, nem maar dan, mee in de groene weg. Dit was André Vrijdag met de Tammerbeurenzoon. Vooralsnog is corona voor de meeste basisscholen nog geen reden om te sluiten, zoals de Oranje-Nassau School deze week. Een rondgang langs de Zandvoortse scholen leerde dat er wel klassen in quarantaine zijn of zijn geweest, maar dat de meeste scholen open kunnen blijven. De Oranje-Nassau School is vanaf maandag dichtgebleven omdat er te veel besmettingen waren onder de zowel leraren als de leerlingen. Dinsdag en woensdag werd online les gegeven en donderdag zou, als er weer voldoende leerkrachten uit quarantaine zouden komen, weer fysiek les worden gegeven. Vandaag is de school echter nog steeds dicht. Op sommige andere scholen zijn er wel bepaalde groepen in quarantaine gegaan. Dat was het geval op de Duinrooschool en de Hannis school. Op de Duinrooschool komen de groepen 7 en 8 aanstaande maandag weer terug uit quarantaine. Iets wat de groepen 7 en 8 van de Nicola school ook hebben meegemaakt. Op de Maria school is er tot nu toe nog geen enkele groep in quarantaine geplaatst. Daar was wel één leerkracht ziek, maar die is getest en de klachten waren niet corona gerelateerd. Directeur Marion Vannen houdt echter wel een slag om de arm. We blijven heel waakzaam, want het virus steekt overal de kop op. Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. Flerk is een Nederlandse akoestische band... die in 1978 werd opgericht door de broers Erik en Hans Visser... Judith Schomper en Peter Wekers. De naam Flerk is een combinatie van het Engelse fleren... en het Nederlandse flerk. Net zoals de muziek een combinatie van diverse stijlen en culturen laat horen... Bedenken van de naam Flerk was Peter Schromper, de vader van Judy Schromper, die ook het management over de band voerde. Flerk speelt vrijwel uitsluitend eigen composities, over het algemeen instrumentaal. Soms geënt op klassieke romantische muziek, soms met overduidelijke invloeden uit de Keltische of de Romaanse cultuur. Flerk heeft door de jaren heen steeds wisselende samenstellingen gehad. Erik Vissers is de enige die altijd van de band is deel blijven uitmaken. Flerk heeft Tournees gemaakt door Europa, Azië, Australië, Noord- en Zuid-Amerika. Hier zijn Flerk met Antoinette. was de t shirt met She Like Weeds. Digitale spreekuur. Elke eerste dinsdag van de maand. We beginnen met een korte presentatie over nieuwe laptop, pc, tablet, smartphone en kopen. Duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. Dinsdag 7 december van 10 tot 12. De locatie? Pluspunt Zandvoort Noord.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 And one of us cares who you are. And leave the sound. Is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 I'm the piloten het als er wordt geklapt bij een landing? Als piloten staan we er vrij neutraal tegenover, zegt Joost van Doesburg. Piloot en woordvoerder van de vereniging Nederlandse verkeersvliegers. Vroeger was vliegen nog bijzonder en hoorde klappen erbij, weet hij nog wel. Inmiddels is vliegen zo ingeburgerd dat de handen vaak niet meer op elkaar gaan. Vooral op vakantievluchten er onregelmatig vliegers nog wel in applaus uit, merkt van Doesburg. De landing wordt door hen als erg bijzonder gezien. Ik vind het persoonlijk wel komisch. Voor piloten is landen de normaalste zaak van de wereld. Het is je baan. Je weet niet anders. Van Duesburg stelt dat wel op prijs als passagiers de vlucht waarderen. Maar kan niet te veel van het applaus genieten. Na het neerkomen ben je als piloot eigenlijk pas halverwege de landing. Je bent nog druk bezig met het afremmen en vervolgens naar de keet en, niet onbelangrijk, die piloten horen in de afgesloten cockpit niet veel van het geklap. Maar het cabinepersoneel laat het ons wel weten. Voor piloten is landen net zo niet bijzonder als parkeren voor een vrachtwagenchauffeur. This was all forever It's so sad to know that it's different today Wonder true love that's a wonder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 5740330. Ik herhaal 5740330. En het is woensdag 8 december van 1 tot 3 uur. Locatie pluspunt Zandvoort Noord. I'm ready, ready, ready, Raise a little thing all alone. Was een Amsterdamse band onder leiding van Harry Slinger, die landelijk bekendheid had gekregen door het nummer Ik Verveel me zo. Een cover van Bob Dylans A Hard Rain Is a Gonna Fall. In 1980 werd de band als reactie op het succes, door producer Koen van Zijl Vrijbergen gevraagd de nummers te zoeken voor een demo sessie bij IMI. De band kwam te proppen met een handvol eigen nummers. Vertalingen van onder andere John Lennon en twee nummers van tekstschrijver Nico van Apeldoorn en songschrijver Casper Pietersen. Twee oude kennissen van de groep. Het nummer was in 1978 geschreven onder de titel Terug van Trooien voor de alternatieve Nederlandstalige rockgroep Door Elkaar. Maar Pietersen zelf basgitaar speelde. De oorspronkelijke versie leek op al versie van drukwerk en is nog terug te vinden op de LP van de rest. Voor de LP, voor elkaar bouwde de band het nummer om tot een ballade. In driekwart maat en werd ook de brug voor het nummer voorzien van tekst. Drukwerk schade van deze versie nog meer de ruwe randjes af... en voegde een keyboardpartij toe. Je loog tegen mij is een single die in januari 1982... de nummer 1 positie in zowel de Nederlandse top 40... als de Nationale Hitprater bereikte. Hier is Drukwerk met je hoog tegen mij.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 Helemaal volin te was eens, maar denk je dat je bang kan. Zes je bent heel wat van poatten. Toen ik thuis kwam, was er geen plaats meer in je bed. En je zei: Ah, slap je uit de bank? Nu heb je je vriend uit je kamer gezet, en mix je een liefelijk drank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. We kijken maar. Alsof ik een kind was, geloof dat je dacht, dat ik helemaal in de mazes ga. Denk je dat je me aan kan Zes, schat? Je bent heel wat van plan dan. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was, geloof dat je dacht, Je bent heel wat van vandaan. Van vanden. Van vanden. Wat van ben je een van pan. De westkust lacht 24 uur per dag. Dit is hier FM.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 to long, stay still.